Uur. Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NWS op 3. De winkels sluiten de deuren weer na versoepeld dag. Vandaag mochten ze voor het eerst weer open. Het was top, zegt deze winkelier in Volendam. Ja, ik was wel erg gelukkig ben ik wakker geworden vanmorgen, ja. Ja, gewoon weer het gewone leven. Geweldig, heerlijk. Sportscholen die pakken nog even door, die mogen ook in de avonduren weer open. Deze vrouwen waren blij dat ze zich weer in het zweet konden werken. Lekker, heerlijk, zalig. Heeft u het gemist? Ja, erg. Goeie biceps. <laughs> nou, dat valt wel mee hoor. Was het nodig om weer te gaan sporten? Ja, gelukkig wel. Veel plekken gingen horecatenten tegen de regels in ook open uit protest. Veel burgemeesters lijken een oogje toe te knijpen. Een man van 20 uit Rijnsburg bij Leiden is opgepakt na het mishandelen van een politieagent en het omduwen van een politiemotor. Agenten vermoeden dat de man een drankje teveel op had toen hij zijn auto wilde inparkeren. Toen ze hem vroeg om een blaastest te doen, werd de man woedend en sloeg en schopte die de agenten. André van Duin heeft een eigen tulp gekregen. Het is een vrolijke gele en die draagt nu de naam Tulipa André 75. Van Duin houdt wel van een bosje tulpen. Een boeket zal ik nooit kopen, maar zo'n bosje tulpen, omdat een bloem, uh, ja, een, een tulp die groeit altijd door in de vaas. Hè. Je ziet ook altijd, je moet de melk er dag bij vullen, want ze drinken met z'n allen echt, het zijn echt zuiplappen. De tulp is naar hem vernoemd vanwege zijn 75ste verjaardag. En al ruim 75.000 mensen hebben digitaal een fakkel aangestoken voor Groningen. Ze tonen zo hun solidariteit met mensen in het aardbevingsgebied. Vanavond gaan de Groningers de straat op met een echte fakkel. Ze demonstreren tegen de plannen om meer gas te winnen. Ook cabaretier Bert Visser is daar boos over. We worden behandeld als tweede provincie. Je wordt er toch langzaam gek van, dus laat je horen. We worden besodemieten aan alle kanten. We doen echt niet toe en dat is verschrikkelijk. Dat is, dat is niet te bevatten. Oh, ik word er gek van. De gaskraan in Groningen moet volgens het kabinet toch weer verder open. Omdat we volgens contracten gas moeten leveren aan Duitsland. Dat terwijl de belofte was dat er alleen meer gas uit Groningen zou komen bij een hele strenge winter. Het weer en de ochtend klaart vanavond op in het midden en het zuiden. Daar koelt het ook snel af tot rond het vriespunt. Vannacht morgen begint bewolkt. Het gaat al snel mot regenen. Het wordt een graad of zeven. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.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 Zo man. Goedemiddag, hier is die ondergetekende vrijheid bij CWM. Entertainment View tot de klokjes van 7 uur. En uh, wij gaan lekker uh, wat lekkere muziek draaien van Hans Tegelen. En hij heeft het over een Liefje. Ik zou zeggen, blijf erbij. Ja, dan moeten die knoppen wel meewerken. ik kijk me aan met een blik brutaal.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 En liefje hier bij CMW Entertainment hier. Ja, joh, joe. Ja, joe, joe. Hey, ja, uh, ja ik, ik ben net binnen, dus uh, ik moet nog heel even acclimatiseren. Uh, uh, want uh, ja, vielen, uh, uh, verkeerde, verkeerde afslag en uh, ja, je kent het wel. En ja, soms heb je zo'n dag. Danny Christian en ik ben niet meer van jou. Er was niemand.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 Pas achteraf krijg je spijt. Want je bent me gekrijgt. Pas achteraf krijg je spijt. CFM Zandvoort 106.9. Op de kabel 104.5 en DHB plus 6A. Voor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 tienes tu nombre y tengo razones para buscarte y volverte a hablar. Dice en esa libreta sin más razones. La hora y la fecha y dos corazones. Y dice que ayer San Sebastián. Y si tengo que escoger. Me quedo, me quedo contigo. Y si yo vuelvo a San Juan.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 Er is nog zomers plank hier uh, bij uh, Entertainer for You. En dat allemaal tot 7 uur, dus uh, ja, blijf er lekker bij. Ja, en als je, als je zit te eten, ja, bij deze dus uh, alvast uh, eet smakelijk. We gaan in ieder geval nog een plaatje draaien. En deze is afkomstig van gevraagd door uh, Diana uit Rotterdam. En nee, uh, je wilde een plaatje worden. Maakt uh, maak niet uit welke. Ik heb een leuke gevonden, Jeff van Vliet. En een laatste kans... En de laatste kans. Ja, van uh, deze Stratenmaker uit Amsterdam. Uh, sinds uh, sinds uh, kort, eigenlijk, uh, geloof ik, Zaandam. Als het goed is, uh, waar hij naartoe verhuisd is. Ah ja, dat moet je allemaal even eventjes, uh, opzoeken op de site. Google is your best friend. Ik zou zeggen, blijf hier voorbij. Tot 7 uur. Spijt me. dat ik oneerlijk ben geweest. Het spijt me. Dat het vertrouwen niet geneest Oh, het spijt me Dat ik je verdrietig heb gemaakt Nog het allermeest Oh, vergeef me Voor wat ik jou heb aangedaan Vergeef me Ik kon de verleiding niet weer staan, Vergeef me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 Omhels me als het gevoel vanuit elkaar gaat, maar niet weg. Diana uit Rotterdam, Jeff van Vliet en een laatste kans. We gaan verder met Gerard Joling. Ja, helaas onze Gerard. Ja, hij is niet helemaal zichzelf nu. Maar goed, vorige week zijn moeder overleden op 92-jarige leeftijd. Natuurlijk, ja. En helaas, ja. Het beste hierdoor vanaf deze kant. Als je denkt, is over. is over. Ik hou niet meer van hem. Ik wil het niet geloven Daar hoor je zelf. En dan Gerard Joling En ja, het is nog niet voorbij. En we gaan naar de, ja, onze zuidenbuur. Daan een En zij hebben het over. Ik doe het voor jou. Ik doe het voor u. De lekkerste muziek hier bij ZFM. Entertainer voor u tot de klokjes van 7 uur. Mijn naam is Gentijn. Goedenavond. Goedemiddag nog. Zoek je aanvragen. Kan ook hè. Zandvoordradio.rgmail.com in een droom van blinde passie, vol van tederheid. Was bekoring de belofte van een leven zonder spijt, maar. Te... Onze Zuiderbuurt, Dana, winnaar. Eh, ja, heerlijke plaats is dat. En, eh, ja, ik heb uh, ja, ooit een uh, aantal uh, uh, huisconcerten zeg maar, uh, mogen aanschouwen. En oh, wat is deze dame toch wel goed eigenlijk. Ja, ik heb een zoekje. Eigenlijk uh, voor onze Harry, die lekker thuis zit. Eventjes in quarantaine. Helaas, Harry, vanaf deze kant beterschap. Ik dat ik het je zeggen zou.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 Deze was van Harry uit uh, Rotterdam. En uh, ja, liever niet voor lief, mijn lief André Hazes Junior. We gaan even terug naar uh, 1979. En uh, ja, je hoort het al. Uh, heerlijke plaat was het toen. Ja, midden in de zomer. Lekker, ramen open, speakers naar buiten, zoals het uh, toen uh, ging. Heerlijk. Ja, even terug naar de tijd, 1979 met Lip Sync. Nou, dat zijn de mooie klanken uit 1979 van uh, Leipzig en uh, Funky Town. En we hebben iemand aan de telefoon. Rick, een hele goede middag. Rick de Meer, dames en heren. Het is nog middag, het is zo Ja, ja, ja, ja. Het is, uh, het is echt nog middag, ja, inderdaad. Ja. <laughs> ja, ik je. Ah, ja, weet je. Uh, ja, nog eventjes. Dan, uh, dan, dan gaan we er weer de goede kant op. Ik was eigenlijk dan moet het de licht zo maar. Uh, ja, toch? Nee, uh, kwart, voor, kwart voor zes toch is het nou? Sorry? Kwart voor zes is het nou toch, zoiets? Ja, kwart voor zes. Nou ja. Oh, ja, ja. ja, bijna kwart voor zes inderdaad. Ja, 43. Zitten <laughs> <situ> <Ja. laughs> we. Dus, uh, nee, ja. Maar het is ook slechte weer natuurlijk. Hè. Door het slechte weer is het, uh, is het ook wat eerder donker. Uh, eerder donker inderdaad. Eer dus, uh, ja. Mistig, koud. Ja. ja, het is allemaal een beetje uh, ja, onvoorspelbaar uh, weer. Om het maar zo te ja, zeggen. Ja, we doen het allemaal mee, hè? Helaas, ja. ja. We, we moeten het ermee doen. <laughs> we kunnen niet anders, Rick. Nee hoor. Hey, uh, ja. Ik, ik, ja. Jouw titel zegt het eigenlijk al. Ik weet het niet. <laughs> <laughs> ja. ja. ja het, het zegt meer dan genoeg al. Hè? Ja, hè? Het is in ieder geval de ja, uh, titel van jouw nieuwe single. Nou, het is tot stand gekomen, we uh, wouden een keer een ander plaatje brengen, een keer een meezingertje. Iets, iets anders, ook een ander studio trouwens. Het de eerste plaat die ik op heb genomen bij, bij Manfred, ja. bij de jongeren. Ja. Daarvoor altijd bij, bij Frank Verkooij gezeten, uh, uh, ja. studio de boom. En uh, Ik heb er Manfred gezegd: ik heb een leuke tekst liggen joh. Uh, dat is een tekst die je natuurlijk wel, mensen zullen zichzelf al wel in herkennen. Want ja, die heeft het wel een keer niet meegemaakt. Dat je even net een zoveel gezopen hebt. En dat vond ik allemaal niet meer weten. <sustil> ja, ja, ja, ja. <sustil> ja, dan, ja. toen zei hij: van ja, zo we daar een meezingertje van maken? Natuurlijk met het oog op dat alles een beetje weer open ging, hebben we dat toen uitgebracht. Uh, en toen op een gegeven moment ging alles weer dicht. Dus uh, ja, het heeft denk ik niet kunnen doen wat het had moeten doen. Nee. Maar het heeft wel het, het uh, geraakt wat het had moeten raken uiteindelijk. Dus de mensen die... Dat uh, wordt heel goed gedraaid op Spotify, merken we wel. Zit ook, het begint ook, ja, het heeft wel tijd nodig, maar... Ja, ja, ja. ja. Dat dat eigenlijk het... gewoon lekker in de cafés moeten, moeten draaien. Ja, ja. Maar, uh, nou ja, in ieder geval waren ze... We waren weer een beetje open in ieder geval. In ieder geval, vandaag waren ze, waren ze wat open. Dat is weer een lekpuntje hè? Ja, ja, ja. Hé, hey, maar er waren toch wel, uh, wel vandaag uh, aardig wat, uh, wat open, begreep ik. Ja, ja. En uh, hier en daar, uh, ja, er zijn ook wat gesloten natuurlijk, maar goed, uh, ja, eventjes uh, een stem laten horen in ieder geval. Ja, dat is, dat is, in, ieder geval, uh, dat is in ieder geval weer iets, ja. Ja, aan de andere kant, uh, ja. het zou toch wel mooi zijn als het helemaal zo wordt, <laughs> wordt het op de weg. Hè? Ja, ja, ik zeg, ik zeg altijd, uh, helemaal snappen doe ik het niet, maar goed, dat is, uh, dat is mijn mening. Ja, nee, dat ja, nee, <coughs> is in ieder geval weer een begin. En, ja. En, ja. Ja, ik ja, bedoel, we, ja, links en rechts zijn er wat artiesten die oproepen hebben gedaan. Eh, eh, waaronder eh, Gordon zag ik ook voorbij komen. Met zijn eh, ja, met, met, met, met ja. met, met dingen in Blush in Amsterdam. En, eh, ja, ik is hem een paar geloof ik, ja. ja, ja. Dus die, die ging ook open. En, dus, ja. Ja, er ja. is iets van te zeggen. Ja, hier een eind over een aantal. Ik kreeg ook wel een aantal berichtjes, inderdaad. Van uh, mensen die al gingen. Of er al waren. Ja. Of, uh, nou, ik ben zelf niet gegaan. Ja. Maar uh, dat komt alweer. En, uh, Nou, het is in ieder geval positief. Ja, we, het is maar even afwachten hoe lang het goed gaat. Ja. Nou ja, dat sowieso. Uh, ja. <laughs> met, <laughs> met, iedereen heeft het er ook over. Dus, ja. Uh, ja. Het is, Het is natuurlijk wel een beetje irritant, allemaal. Ja, ja. En, ja. Het punt is, we doen er weinig aan. Nee. Nee, nee we kunnen. We kunnen uh, nog we doen, we kunnen nog niks aan doen. Nee, nee. Het is uh, of we hoog en laag springen en uh, ja, uh, de boas uit gaan dagen, dat schiet ook niet op. Uh, nee, je hoort moet niet allemaal te doen. Nee, nee. Hey, maar um, heb jij nog meer, ben je nog stiekem achter de, achter de coulissen bezig met, uh, met iets anders? Of? Ja, toevallig wel. Ik ben uh, afgelopen week, is dat wel uh, afgelopen week geweest? Nee, nee, de week erop al. De week ervoor. Uh, al met een uh, nieuwe singletje geweest, met Manfred bezig geweest. Uh, ja, van een nieuwe plaat natuurlijk. Hebben we doen al een beetje op tijd. Ja. Uh, wat we dan, uh, zeker nou, je weet nou natuurlijk helemaal niet hoe het, uh, ja, hoe het zich allemaal doorontwikkelt. Nee, nee, nee. Dat gedoe met, met corona. Dus uh, vertel je dat gaat alles ineens open. Ja, wat, dan je, wat je dan weer gaat krijgen is dat al die artiesten allemaal weer singles gaan uh, releasen. Ja, ja, ja. ja, ja natuurlijk. Dus, uh, ja, ja. Maar ja, dat is logisch. Ja, ja natuurlijk. Want ja, je, je zoekt natuurlijk wel een beetje de, de juiste airplay. En uh, ja, uiteindelijk ook weet je, op Spotify doet in de cafés moet het allemaal een beetje draaien. Ja. Ja, je merkt het gewoon heel erg goed dat, uh, dat uh, voordat alles dicht ging... Uh, ook bijvoorbeeld de laatste carnaval, ja, toen zat ik op uh, 30.000 luisteraars op Spotify. Ja. Ja, ja. Nou is dat gewoon zwaar, maar naar beneden gekelderd allemaal. Dus ja, ja, ja. je probeert nou zeker nu, uh, als dadelijk alles echt een beetje overgaat, je hebt wel nou die goede timing te kiezen, dus, uh, ja, zodat je je, je doelgroep goed kunt bereiken. Want ja, op een gegeven moment kunnen niet overal alles blijven draaien, daar werkt ook gewoon op een gegeven moment niet meer. Dus je moet heel erg goed timen nou Ja, ja net wat je zegt. Uh, ja, hier... Dan ook kan alles ineens dichtgaan, dus je, ja. Ja, je, het is zo onzeker allemaal. Ja, maar dat is net wat je zegt. Ja. Er zit er niks aan. Nee, nee. nee, want er zijn al wat enkele uh, nieuwe... Tenminste, releases die opnieuw uitgebracht zijn. Uh, die, die eigenlijk al uh, ja, halverwege de corona uitgebracht zijn. Nou, dat was kort. Huh. Ja, en dat... Uh, ja, ik, ik denk niet dat ze dat, uh, dat voor een derde keer moeten uitbrengen, maar goed. Nou, ik hoor, ik hoor een hoop piep. Nee, en, en sommige, ja. Ja, sommige nummers, ja, helaas. Ja, weet je, die, die hadden eigenlijk Heel meer een verdiend. Sorry? Ik hoor ze niet meer. Oh. Rick? Nou, we gaan hem in ieder geval draaien. Ja, ik, ik weet het niet. Ja, Rick is weg. Kan iemand mij vertellen? Heel de avond ben ik kwijt. Heb ik mezelf... Rick de Meer? Geeft er iemand duidelijkheid? En ik weet het niet. Ja, ik weet het ook niet wat er gebeurde. Maar, ah ja. Alles wat ik deed. De drank is vast de reden dat ik die dingen steeds vergeet. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik was nogal beschonken. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Sorry, ik was dronken. Dan heb je het aan Dan krijg ik stiekem Toch weer zin om het café The story Was het gezellig? Zeker weten, uh, dat was je dan richter meer. Net uh, ja, de, de verbinding werd helaas uh, ja, op de een of andere manier uh, verbroken. En uh, nou ja, we gaan uh, even kijken richting het nieuws van 6 uur. En uh, dan gaan we nog enkele plaatjes draaien. Zo ook deze uh, Connery Small en still in mij. En die werd aangevraagd door Jeroen. Jeroen, hier komt hij dan.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 Take me better That you by me back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 Het zo stil in mij. Dat allemaal. Gezongen door Connery Small, deze jongen uit Den Haag. En um, ja, even kijken hoor. Uh, wat gaan we doen? Nou ja, we gaan nog een uh, verzoekje draaien. Even kijken. Gaat het nog? Gaat het nog? Nee, dat gaat helaas niet meer. Uh, we gaan er gewoon, uh, ja, uh, gewoon een plaatje draaien. Gewoon uit lang vervlogen tijden. En dat wordt uh, nieuws van 6 uur. Dus blijf lekker bij zo'n tweede uur.